Blik luxe vooruit met internationale denkers. Vanavond het design van de angst. Bij de icon om kwart over elf op Nederland 2. Hoger opgeleide dating, nu ook voor de smartphone. m.imatching.nl. Dit is Radio 1. BNN Today. Willemijn Veenhoven. Het is drie over negen. Ja, we hebben dit weekend allemaal de verhalen gehoord van de overlevenden van het bloedbad op het Noorse eiland Utoja. Maar hoe gaat het nou verder met deze slachtoffers? Dat hoor je zo meteen. Popjournalist Job de Wit die was vannacht bij het geheime concert van Prince. Hij stond helemaal vooraan. Vanavond geeft Prince weer een concert in de Melkweg in Amsterdam. Ik zou er graag bij zijn, maar ik denk niet dat dat gaat lukken. Maar zo meteen dus wel Job de Wit over gisteravond. En de schippers van BNN die zijn begonnen aan de tweede week van hun reis door Nederland. Vandaag vertrokken Luc Igink en Frank van der Lende vanuit Almere. En Luc, waar ging de reis vandaag naartoe? De, vandaag ging de reis naar de kleedkamer van Prins en daar ben ik nu. Hoi, tjus! Nee hoor, een grapje. Oh, heel uh, even dacht ik, <laughs> Ja. <Godver. laughs> nee, we zijn in Muiden, maar we hebben een prachtige plek op uit, met uitzicht op het Muidenslot. Echt heel cool. Zometeen uh, zo rond de kwart voor tien uh, horen wat jullie voor de rest allemaal hebben gedaan dit weekend. Today's Topics. Ja, Today's Topics. Waar heeft men het zoal over uh, online en bij de groenteboer? En uh, nou ja, maar op straat enzovoort. Sliekeveld is hier. Nummer 5. Uh, fristie van dat hele lekkere, zoete, roze aardbeiendrankje. Is jarig en tracteert. Lang zullen ja, je krijgt dus een heleboel rietjes die je dan allemaal aan elkaar kunt klikken... zodat je een superlang rietje krijgt. De superslurper heet dat. Heel erg leuk, maar ook heel gevaarlijk. Het probleem is dat er een, om die rietjes aan elkaar te verbinden... er een koppelstukje uh, tussen zit en dat koppelstukje is eigenlijk net te klein. Waardoor het los zou kunnen raken en eventueel dan in de keel zou kunnen komen. De, de bakjes worden nu uit de schappen gehaald... en consumenten worden opgeroepen om de rietjes weg te gooien. Nummer 4, de Grand Prix of the Sea tussen Texel en Den Helder, die is afgelast. Dat zou dus een race worden met supersnelle powerboten, zoals dat heet. Maar de vergunningen die zijn nog niet allemaal binnen. Door allerlei omstandigheden, nou, die heeft iedereen in de krant kunnen lezen... en uh, in mening van uh, met name ook de waldenvereniging, is het allemaal vertraagd. Nou, zoals je hoort is de organisator nogal teleurgesteld. Sterker nog, hij vindt het allemaal erg gênant. Ik vind het uh, gênant voor de hele BV Nederland dat wij geen kans zien om in een jaar tijd een vergunning te krijgen voor zo'n groot evenement. En de rest van de wereld begrijpt niet dat dat mogelijk is. De Raad van State heeft juist vandaag bepaald... dat de race met de supersnelle boten toch mogen doorgaan. Maar toen was de hele boel al afgeblazen. Dus de organisatie die verplaatst het evenement nu naar volgend jaar. En nummer drie, Amy Winehouse, die is zaterdag overleden. En zoals dat bij veel overleden artiesten werkt... gaat de cd-verkoop dan omhoog. Zoals dat ook ging bij Michael Jackson. Maar toen was het wel iets drukker in de cd-winkel dan nu. Verschil als dag en nacht, dat is niet normaal. Er stonden mensen in tranen aan de kassa zelfs. En die, uh, sommige mensen die wilden van letterlijk elke verschillende zede die ik had eentje meenemen. Amy had een alcohol- en drugsprobleem, dus daardoor zong ze ook niet al te best meer. Zo klinkt bijvoorbeeld een optreden van een dronken Amy Winehouse. Come on, come on. Op internet uh, wordt haar muziek toch nog goed verkocht. Pol.com zegt tientallen CD's per minuut te verkopen. En haar nummers Valerie en Rehab die staan op nummer 3 en 8 van de lijst met iTunes downloads. Ook in de winkel is haar CD op veel plekken uitverkocht. Dus als je er eentje kunt krijgen, dan ben je wel een echte fan. Ik weet gewoon zeker dat die mensen er wat mee hadden. De laatste vrouw die ik me kan herinneren die daarvoor stond, die stond met tranen in de ogen aan de kassa. Dus. En nummer 2, niet alleen de cd's van de overleden Amy Winehouse... maar ook de rouwkaarten die zullen snel op zijn. Er hangt deze dagen waarschijnlijk iets raars in de lucht. Want vandaag is namelijk ook de regisseur van Zorba de Griek overleden. En als je aan Zorba de Griek denkt, dan denk je aan... Together. Let's go. De film die komt uit 1964 en kreeg toen zeven Oscar-nominaties. De regisseur Michael Kakoyannis, die overleed aan een hartaanval. Hij is 89 jaar geworden. En nummer 1 in Noorwegen werd vandaag een minuut stilte gehouden voor de slachtoffers van afgelopen vrijdag. Dit minuut nationaal stilet. Tussend tak. Er zijn maar weinig woorden nodig om de aanslag en de herdenking ervan te kunnen beschrijven. Het was uh, really sad. Every it was so quiet and uh, it was really sad. Ja, en ook aan de dader wil deze toeschouwer eigenlijk maar weinig woorden vuil maken. Yes, I think je should be locked up for life. Nou dat zal uiteindelijk uit de rechtszaak moeten blijken en dat kan nog wel eventjes duren. Dat waren toen deze topics en dan zijn er woensdag weer nieuwe. Ja, klopt, morgen hebben we geen uitzending Het voetbal, Liekeveld, dankjewel. Op de Champs Élysées werd gisteren voor het eerst een Australier in het geel geweest. Je hebt het gezien, Cadell Evans die won de Tour. Nou, iedere dag duiken wij de geschiedenisboeken in naar aanleiding van de nieuwsgebeurtenis. Vanavond gaan we het hebben over die andere bijzondere Australische overwinning. De eerste gouden medaille op de Winterspelen. Henk Kok is verslaggever voor Studiosport, die was erbij toen. Henk, goedenavond. Ja, goedenavond. Ja, wie was dat, die eerste Australiër met goud om zijn nek? Ja, dat was een jongeman die nu zeer bekend is in Australië. Steven Bradbury. Een jongman uit Brisbane was 29 jaar en uh, ja, die won een gouden medaille. En dat was uh, op de winterspeler nog wel en die heette Bradbury in Australië. Dat was de eerste uh, sporter van het zuidelijke halfrond die op de Olympische winterspelen een gouden medaille won. En het ging op een, een bijzondere manier. We hebben daar even een fragmentje van. Jij deed toen een verslag met je collega Herbert Dijkstra. Mm -hmm. Even een stukje uit jullie commentaar van toen.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 Wat gebeurde daar ook weer? Nou, ik denk dat ik op dat moment in de stuip lag. Ik, ik weet het wel zeker, Van er gebeurde van alles. Ik zal even het verhaal vertellen van deze Bradbury. Hij had geluk gehad, al in de kwartfinale. Uh, ja, hij was eigenlijk, mocht eigenlijk niet door naar de halve finale. Maar er werd de leider, die werd gedisqualificeerd. En zo kwam hij in de halve finale. In ja. de halve finale had hij weer mazzel. Toen gingen een aantal mensen gingen op hun kont. En zo kwam hij in de finale terecht. En in die finale stonden alleen maar hele grote jongens. Jongens uit zuid Korea, China en Amerika. Apollo Ono, een groot idool in Amerika. En Apollo Ono was ook de grote favoriet om deze 1000 meter te winnen. En bij het ingaan van de laatste bocht, let wel de laatste bocht over een afstand van 1000 meter, nou, toen moesten nog. Misschien 30, 40 meter moest geschaafd worden. Apollo Ono lag op kop. En er wilde een Zuid-Koreaan wilde binnendoor. Een andere wilde buitenom. En er reed nog een Canadees achter. En plotseling, waarschijnlijk door toenoeming van de Chinees, ging iedereen op zijn kont. En deze Bradbury, die behoorde helemaal niet tot de favorieten, Die lag misschien wel 20, 30 meter achter. In kansloze positie. Echt helemaal kansloos. Maar iedereen ging in die laatste bocht onderuit. En die hoefde niet eens te versnellen. En toen ging deze Australië breed lachen. Ging hij over de streep en hij heeft een gouden medaille gewonnen. Had hij had eerder drie keer meegedaan aan de Olympische winterspelen. En nu pakte hij zomaar een gouden medaille, doordat de anderen op een kont gingen. Ja, het is een mooi filmpje ook te zien trouwens nu op onze Twitter. twitter.com slash mm -hmm. Ja, ik zou dan eerlijk denken: Henk, van ja, daar ben je dan toch helemaal niet blij mee. Maar hij was er wel heel blij mee. Ja, hij was er wel blij mee. Ja, natuurlijk geweldig veel geluk gehad. Maar als je zijn carrière even uh, bij langs ging, heeft hij ook wel heel veel mazzel gehad. Ik heb hem zelf niet gesproken, maar in latere verklaringen heb ik toch wel. Uh, wel, ...wel gelezen dat hij ook wel vond dat hij niet zoveel recht had op deze gouden medaille. Zeker niet op deze afstand. Maar hij memoreerde aan zijn, zijn carrière. Hij was ooit eens een keer gevallen in, in Hamar bij een andere winterspeler. En schrikt nou niet. We hebben veel gelezen en alles gezien over Johnny Hogeland in deze Tour. Mm -hmm. Die viel in een prikkeldraad. Kreeg daar 31 hechtingen in. Prikkeldraad, nog betrekkelijk onschuldig. Want... Deze Bradbury die kreeg een schaats in zijn dijbeen. En dat dijbeen dat moest gehecht worden. En de schaats is werkelijk vlijm en vlijmscherp met een goed geslepen schaats. Nou, daar scheur je gewoon niet scheuren, maar snij je een blad doormidden, een papieren papier blad. 111 hechtingen kreeg hij in zijn been. 111. Dat is nog iets anders dan die 31 van Hogeland. Ja, ja, ja. Nou, die mag dan niet piepen, maar er waren 111 hechtingen. Ja, dus en dan is, is zo'n zo door je wel op zijn plek. Ja, ja, en ik wil er nog aan toevoegen: het is een gevaarlijke tak van sport. Monique Velsenboer heeft dat ervaren. Die heeft dus een keer de dwarslesie opgelopen. Ook en... bij Track ook. Bij ja. ja bij, uh... Het was nog niet tijdens de Olympische Spelen, toen was er nog een demonstratiesport. Toen was ergens in Grenoble, dacht ik. En ook deze breed. Die is een keer uh, gevallen. Maar hij kwam er nog heel gelukkig af. Hij uh, brak een nekwervel. En moest wekenlang met een uh, nekbrace uh, lopen. Dus als je even in aanmerking neemt. 111 hechtingen. En een keer een nekbrace. En dan een valpartij daar op die uh, Olympische Winterspelen in Salt Lake 2002. Nou, alle favorieten op hun kont. Nee. Bradbury pakt een gouden medaille. Nou, heel Australië op zijn kop. Er is een uh, postzegel destijds uitgegeven. Met de beeldenis van Bradbury op je postzegel. En er is een gezegde in de Engelse in, in Australië. En uh, dat luidt, doing a Bradbury. En daarmee wil men zeggen, nou, je hebt ontzettend veel geluk gehad, uh, lieve meid, lieve jongen, doing a Bradbury. Want anders had je nooit dit bereikt, had je dit nooit gewonnen. Mooi verhaal, die, daar steekt die Kedel, uh, moet ik zeggen, Kedel Evans dan weer een beetje blijkbaar af bij deze... Ja, een heel ander, totaal, totaal iets anders, hè? totaal iets anders. Ja, hè? laten we ja, daarop ja. houden. Ja. Henk Kok, mooi verhaal, dankjewel. Graag gedaan. Loes, Luca en Frederik Spicht zaten samen 24 uur op een boot voor het tv-programma Stormopkomst op Nederland 3. Uh, Lukie Kink die haalde ze op en bracht ze weer aan wal wel, en dat hoor je zo. Eerst de County Crows accidentally in love. and the grocers. Elke maandag kan je op Nederland 3 kijken naar Stormopkomst. Dat is een nieuw programma waarin twee bekende Nederlanders... tot elkaar veroordeeld zijn op een boot. Nou, midden op de Waddenzee komen ze droog te liggen... en dan maken ze samen app en vloed door. Deze week actrice Loes Luca en zangeres Frederik, Frederik Spicht. Loes Luca is actrice en Frederik Spicht is zangeres. En deze twee dames kennen elkaar. Sterker nog, het zijn goede vriendinnen. Zoals je hebt kunnen zien net in Stormopkomst... vond Loes Luca al die modder maar niks... Frederike vond het juist geweldig. Een heuse Wolkers- en Boomans-ervaring dus voor Loes Luca en Frederike Spicht. We zijn uh, Loes Luca en Frederike Spicht aan het ophalen, weer op de boot. En zij zitten nu nog op, uh, op de boot die op het wat ligt. Alleen we varen eigenlijk met een enorme omweg naar die boot toe. Dus even kijken waarom het is. Hallo, goedemiddag. Waarom varen we eigenlijk met zo'n enorme omweg hier naartoe? Waarom is dat? Nou, je ziet het hier wel aan de kleur. Daar staat nog 20 centimeter water, dus uh, daar kunnen wij niet overheen. Dus we varen, varen eigenlijk om de zandplaten heen? Ja, precies. En hoe weet je waar de zandplaten liggen? Is dat op het, uh, uit het Blote hoofd? Nee, wij, uh, we hebben dat eerst verkend en dat hebben we in de GPS ingetoetst. Dus met laag water ligt alles uh, droog en dan zie je precies waar die geulen lopen. Ja. Dus uh, dat hebben we ingetoetst en uh, ach, zo langzamerhand weten we het ook wel. En die zandplaten zijn een beetje een soort... Uh... Dat uitgestrekte stranden voor de zeehonden hier. Nou, voor zoiets. Voor ja. zoiets ja. En voor de watlopers, hè? Oh ja, dat ook natuurlijk. Nou, we gaan Loes, Luca en Frederik Spicht ophalen. Eens kijken hoe ze het gehad hebben. Welkom op de boot, terug naar, uh, naar de kade. En eindelijk hebben we een echte Bowman slash Wolkers gehad. Mogen jullie raden wie was de Wolkers, wie was de Bowman? Ja, ja, ik begin bij jou. Ik was Bowman, want ik werd Zagereinigd <laughs> van het wat en s'nachts en natte voeten. En zij werd euforisch blij. Zo blij dat ik ze wel kon killen. Hoe kwam het dat jij ze euforisch blij bent? Wat is het? Ja, ik vind het toch, die natuur vind ik gewoon toch een fenomeen. Hey, dat, is, dat is een soort... Is toch, wat zei ik gisteren? Nou ja, dat kan ik nou weer niet meer boven water halen. Ja nou, jij bent heel blij. Ja, jij, bent, blij. jij wordt blij dat je, dat je zweeft tussen hemel en aarde, dat zei je. Ja, ja zoiets is het. Het is toch geweldig? Je ja. zit altijd tussen muren, opgesloten. En hier heb je de, de vrijheid. En vandaag is het lekker weer. Ik bedoel, zon schijnt. Het is een graadje of 25. Gisteren was het wel iets minder, hè, toen jullie hier aankwamen, toch? Ja, ja. maar we hebben een overdekte boot. Hè? Ja, dat scheelt inderdaad. Maar to, hebben jullie nog wat gelopen in de regen en dat soort dingen? Nee, het was droog hè. Ik geloof dat het droog was, maar het ja, was dat... nacht. Stik donkere nacht. <laughs> ja, nee, dus... Dat is voor Loes een slecht idee, dat wat lopen. Ja, Ik had niet mee moeten gaan. Ik heb me laten overhalen. Ja, want... Ik had mijn gevoel moeten volgen en lekker op de boot moeten blijven. Ik had mijn breiwerk vergeten, want dan dus had ik lekker op de boot kunnen breien tot Vreen terug was. En mij had verteld hoe mooi het was. En dan had ik veel leuker gevonden dan dat ik zelf mee moest. Want waarom vind je het dan niet leuk? Want uh, Frederik die heeft echt, echt zoiets van je had vrijheid en, zo, en niet meer tussen die muren. Maar wat vind jij er dan niet leuk aan? Ik voel die vrijheid helemaal niet. Ik voel een, uh, een natuur, een natuur uh, omringt mij waar ik geen weet van heb. Uh, ik krijg natte voeten waar ik niet blij van word. Ik zie ook wat zij ziet, wolken in het water, denk ik. Ja, nou, dus. Dus ik zei ook, dat zie ik ook als ik in Rotterdam in grote gebouwen kijk. Zie ik ook de wolken in de gebouwen. En dat vind ik prettiger. Ik was niet op mijn gemak. Nee. Is dat nog wel gekomen, dat gemak? Daarnaast was ik de hele tijd op mijn gemak. Alleen dat wandelingetje s'nachts op het wat, is niks voor mij. Nee. Nu kennen jullie elkaar heel erg goed, hè? Al, al jaren, denk ik. Redelijk goed, ja. ja. En, en hebben jullie nog wat geleerd van elkaar? Want je zit nu dan heel lang op zo'n boot. Je kunt niks, je moet maar praten met elkaar. Ja, heb, je ja. nog wat, heb je nog wat geleerd van elkaar? Ik heb geleerd dat ik Loes nooit meer mee het wat opneem slaat. <laughs> ja, dat lijkt me heel verstandig inderdaad. En ik heb geleerd dat ik toch altijd mijn eigen gevoel moet blijven volgen. En niet moet doen voor een programma over Frederik Spicht. Wat leuk is voor het programma over Frederik Spicht. Maar gewoon lekker bij mezelf wat moeten blijven. <laughs> maar hebben jullie nog wat geleerd over elkaar? Dat je, dat je denkt van, ah, oh, dat wist ik eigenlijk nog niet van haar. Nou, oh, nou waren, ja. ik wist niet dat jij in de verpleging had gezeten. Nee, dat nou ja, een half jaar. Ja, maar dat wist ik niet. En ik wist ook niet van jou, was iets met je vader ook. Ja, mijn maar... vader, ja, dat heeft was jou verbaasd bestaan. Er... En... Ja, maar ik, terwijl, ik wist er ja. wel heel veel ik, over. En dat ik mijn opoe dood op bed had gevonden. Ja, dat verhaal, met ja. die opoe dood ja. op bed, ja. Dat Wat was opaar. dat voor verhaal dan? Oh, dat ik mijn overgrootmoeder dood op bed heb gevonden. Ik kijk, ah, een Kijk, Eindelijk, Zeon, de, de, de baby. Zie je nou, Loes? Ja, Ik, ik heb you. het beloofd, hè? Ja, maar het is toch de redactie die het voor elkaar heeft gekregen, hè, maar, ja. Ja, maar Ik heb tegen hem gezegd, luister, we moeten een zeehond vinden... ...want anders kan ik nooit meer gezellig met Loes drie uur naar Zij huis nou. naar Rotterdam. Daar is die hoor. Hij ligt daar de hele tijd, echt al de hele tijd dat wij heen en weer varen... ligt hij daar op, het, uh, op die zandplaats. Hij is opgezet. Ja, ja ik denk dat hij de gewoon een van... Een wel. Ach, laten we hem maar niet storen. Het is goed zo. Dat ze zo stom om die wezen dan weer te vernaderen, begrijp je? Het is hun eigen habitat. Waar, waar gaan de gesprekken zo over als je, als je dan zo op zo'n boot zit en je kijkt een beetje uit over het wat? Waar gaan de gesprekken dan over? Het alle kanten op. Het ja, dat van kan de, ook bij haar in de keuken zijn, snap van, je? Van, ja, we hebben wel meer van dat soort gesprekken. Maar het gaat over dood en verdediging, over plezier, over vertrouwen, over wantrouwen, over paniek over kijk even goed Loes, ja, nou zie je hem goed oh, kijk zie je hem goed zie je het? Ja. ah het zijn allemaal kinderen van Lenië. Van Lenië. geweldig he Meestal dat ga ik weer. Ja, dan word ik iets te durfhaast hier. Want als ik het natuur weer in Ja, als ik dan weer in vervoering raak, dan zie je loeselen. Dat is een mooi als een zeel, Vertel het mij. Nou, ik vind het fantastisch dat we dat nog hebben in Nederland, dat die dieren hier in het leven. Het zijn gewoon toch zoogdieren. En het zijn predators, weet je wat. Ze zijn eten vis. Ja, het is bijzonder dat we dat hebben. Gewoon. Ja. Dat vind ik geweldig. Dat moet je koesteren, denk ik. Het is gewoon een prachtige omgeving ook. En jij, Loes, jij hebt precies van: ik nou, kan een foto ook zien in Rotterdam? Oh, nee, nee, nee. Ik, vind het ik zit heel de hele tijd te wachten op zeehonden. Ja, want we voeren de haven uit. Echt binnen één minuut was er zo'n zeehondengezichtje. wat er heel lief uitziet. Ja, en toen werd ons beloofd: nou, die zien jullie nog wel meer, zei de schipper. Nou, geen ene zeehond oh, meer gezien. Dus ik ben heel blij met deze zeehond. Ik word heus wel blij van de natuur. Maar niet s'nachts, als ik niet weet waar ik loop. Ja. Dat vind ik niet fijn. Nu eh. Uh... En ging jij net de boot af en je zei nou, ik kan er maar even willen blijven. Ja, maar het is zo prachtig weer nu. Ja, ik kan hier nou nog zo een week, twee weken zitten. Ook op zo'n boot waar het toch een beetje behelpen is. Ja, juist dan. Ja? ja? Daar heb ik ook geen moeite mee hoor. Nee. Helemaal niet. En daarbij, ik had zelf de risotto meegenomen. Ja. Dus noem het maar behelpen. Jullie kwamen hier. En echt spullen meegenomen, eten en hij stelde zijn eigen mes meegenomen. Waarom was dat? Je vertrouwt ja, een mes het allemaal niet. Dat heeft zij altijd bij zich. Ik ja. heb altijd een mes bij me, ja. En het eten, ik dacht ik weet niet wat ze daar hebben en ik vertrouw ze heus wel dat er, iets, dat er iets... Ik bedoel, we hadden ook iets met de aardappels kunnen doen. Ja. Maar ik, naarmate we gezegd hadden dat we de truffelrisotto mee zouden nemen, kreeg ik steeds meer zin in die truffelrisotto. En ik wilde en ook, ook haring lekker. mee. Haring. Het is het haringseizoen, ja. dus dan je de haring meenemen. Want je, Ging er nou echt Deze toch wel van uit dat er nou geen haring aan boord zou zijn. Dat had ik nou niet verwacht. En dat nee. klopte. En dat is er goed om mee te beginnen met een haring en een korenwijn. Een heel mooi begin van de dag. Vroeger, toen Godfrey Beaumans op dat eiland had gezeten, die zou het nooit meer doen. Die wilde echt niet meer. Nee, maar die heeft daar veel langer gezeten dan ja. de 24 uur die wij hebben gedaan. Dus geen eenzaamheid dit. Nee. Nee. Dank jullie wel. En geniet nog even van het reisje terug. Ja, dankjewel. Jij ook, hè. Volgende week dan, uh, zit sportjournaliste Barbara Barend samen op de boot met de cabaretier Joep van Duijdenkom. Exit Holland. Van de Waddenzee naar het buitenland. Op zoek naar mooie verhalen van Nederlanders. Vanavond uh, Olaf Koens vanuit Rusland. Die zat tot zeer verkort in de Caucasus in een kuuroord. maar is nu in een ziekenhuis. Geloof ik. Olaf, goedenavond. Ja, dag Willemijn. Ja, ik ben nog steeds in de Caucasus. Uh, het is niet van mij met een ziekenhuis, maar, het, uh, ja, maar mijn, mijn vriend voelt zich ineens heel slecht. En, uh, ja, we zijn net hier bij het ziekenhuis binnengekomen. Ja, ja want jij zat in een, al... een kuuroord voor je gezondheid. En wat is er gebeurd waardoor je nu in het ziekenhuis bent? Ja, ja dus het is een, uh, uh, de Caucasus bestaat uit allerlei verschillende delen. Je hebt Tsjecheni uh, en Dagestan, nou, daar is het allemaal heel gevaarlijk. En je hebt ook, een noordelijke deel uh, gedeelte van de Kaukasus, uh, de Russische Kaukasus de Russische eigenlijk. Net heb je een aantal van die ouderwetse kuurorden. daar ging vroeger, de tsarenfamilie ging daar uh, kuren. En je hebt hier allemaal van die mineraalbronnen, zwavelbronnen, het water is hier heel erg mooi, ja. en daar kan je in baden. En uh, nou, ik wilde dat deel van Rusland wel eens zien, dus ik ben daar naar voor deel toe gegaan, hè. Drie, leuk, drie dagen die kant op. Uh -huh. En uh, we hebben ook inderdaad een paar van die behandelingen gedaan, en we hebben heel veel van het mineraalwater gedronken. Maar ja, het blijkt dat als je iets te veel van dat mineraalwater drinkt, dat je dan behoorlijk last krijgt. Dus mijn vriendin had het de afgelopen een paar uur een beetje lastig. Ze hebben we toch naar de dokter gebeld. En De dokter zei van ja, we moeten toch naar het ziekenhuis. Dus ik ja. sta niet buiten. Maar het, het gaat wel goed met haar? Ja, het gaat okay, wel goed met haar. Dus okay. Het is een soort, uh, het moet even spoelen en dat, dat, dat ja. komt geloof ik allemaal goed. Maar even over dat kuuroor. Dat is een, een beroemd kuuroord daar in de daar en Daar komt de rich en de famous van Rusland. Nou ja, het is niet helemaal de wit en de famous, Beroemd is het zeker. Hè? Het, is, het is ontdekt uh, 200 jaar geleden of zo. Uh, hier woonden gewoon uh, uh, ja, jagers. En die ontdekten, er waren hier allemaal bronnen, ja, dat had allemaal heen in de krachten. Dus uh, uh, uh, ja, 150 jaar geleden, ja, toen kwamen de witch en famous van het Russische Rijk, uh, die kwamen hier naartoe om hier... Uh, uh, ja, te curen om hier uh, allerlei, allerlei procedures door te gaan. Nou, uh, in de Sovjet-tijd hebben ze hier duizenden sanatoria gebouwd en die zijn er nog steeds. Uh, uh, uh, en uh, ja, tegenwoordig is het een beetje een vakantieoord geworden waarbij je iedere dag uh, mineraalwater drinkt. Je krijgt goed te eten, je krijgt massages. Uh, ik heb vandaag een soort gezichtsbehandeling met mineraalwater gehad. Dus een heel ja, rustig soort vakantiekuuroord eigenlijk. En maar waar we sommige Russen ook verplicht naartoe moeten, begrijp ik? Zeker weten, ja. Dit is echt in de Sovjet-tijd was dat uh, uh, heel standaard. Zeg maar, je werkt in de mijnen. nou, Dat is heel erg slecht voor je. Dan ga je heel vroeg aan dood. En om die mensen toch nog wat langer in leven te houden... worden ze dan twee maanden per jaar... werden ze hot hier naartoe gestuurd. Zodat ze een beetje frisse lucht konden krijgen. De mooie berglucht van de kalksjes in konden ademen. iedere dag in een mineraalbad. Zodat ze dan weer uh, tien maanden, de andere tien maanden van het jaar... flink hard konden werken. Ja, en, en op een gekke manier. Ik dacht dus dat dat helemaal voorbij is. Hè, dat die al die sanatoria allemaal zijn ingestort... En dat die nu een paar toeristen rondlopen. Maar uh, ja, het bestaat nog steeds. Die sanatoria zijn er nog steeds. Nog steeds worden mensen die voor uh, tourfirma's werken of mensen die bij de belastingdienst werken of bij de reddingsdiensten. Ja, mensen die zwaar werken, dan zeg maar, ja, die worden dan weer hier naartoe gestuurd. Die mogen ook uh, nog steeds twee maanden hier kuren. Zo, twee maanden. Jij zit er maar een paar dagen, toch, geloof ik? Ja, en, en, en dat is heel moeilijk, want uh, probeer maar een hotel te vinden uh, wat je voor een paar dagen meeneemt. Uh, ik, ieder hotel waar ik binnenkwam, zei ze gelijk van, oh, ik komt hier kuren? Nou, we kunnen ze gelijk invrijven voor twee maanden. <lacht> en uh, wij moesten ze nu maar twee dagen naar. Uh. Ze zijn nog niet helemaal hier gewend aan toeristen, maar ik uh, ja. nou, kan het zeker aanraden, het is een prachtige plek. En als je net zo'n puzzelig uitje wil als Olaf Koens? <lacht> hè, dan, uh... Ja, Olaf Koens een je... vriendin, ja, dan, dan komt het helemaal goed. Je ja. hebt een enorme baard, ja, toch?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 De bestuurder die het ongeluk heeft veroorzaakt is aangehouden. In het centrum van Oslo hebben minstens 100.000 mensen... de slachtoffers van de aanslagen van vrijdag herdacht. Kroonprins Hakon sprak de menigte toe. Hij zei dat de straten van Oslo vandaag gevuld zijn met liefde. Ook in andere Noorse steden worden herdenkingen gehouden. En het kan nog weken duren, voordat duidelijk is... waaraan zangeres Amy Winehouse is overleden. Dat heeft de politie van Londen bekendgemaakt na de autopsie... Na nou, uitgebreid toxicologisch onderzoek moet nu uitsluitsel geven. Scotland Yard zegt wel dat haar overlijden niet als verdacht wordt beschouwd. De zangeres van 27 kampte al jaren met een drank- en drugsprobleem. En dat is nieuws op dit moment. Dit is Radio 1. BNN Today. Ja, Noorwegen is dus bezig het drama te verwerken. Zo is er dus vanavond in Oslo een herdenkingsbijeenkomst. waar zeker 100.000 mensen op af zijn gekomen. En verslag verslaggever Jeroen Wollars. Goedenavond. Hoi Willemijn. Jij bent erbij geweest, bij die herdenkingsbijeenkomst. Ja, schets even de sfeer, hoe was dat? Nou, het was vooral ongelooflijk druk. Schattingen volgens de politie zeggen dat het honderdduizend mensen waren... die samen eerst door de stad liepen en toen uiteindelijk op dat plein terechtkwamen... allemaal met een bloem in hun hand. De bloemenmars werd het ook genoemd. Ja, die werden de lucht ingestoken, er waren speeches. Er was heel veel verdriet... En er was ook heel veel samenhorigheid. Mensen vinden het op dit moment gewoon heel fijn en heel belangrijk om samen te zijn. En samen stil te staan ja, bij, die, bij dat afgrijzelijke, onbegrijpelijke ding wat hier gebeurd is. Ja. J -j Jij bent daar natuurlijk al een paar dagen. Voor jou ja. lijkt het me ook best heftig. Je bent de hele dag aan het werk. Wat, mm -hmm. wat grijpt jou het meeste aan als je daartussen staat? Ja, toch eigenlijk wel het gebrek aan woede. Dat klinkt misschien gek... want mensen zijn op zich wel boos... maar iedereen die ik spreek... die laat zich niet uit het veld slaan... door wat er gebeurd is. Die, die zet die emotie niet om in woede... maar eerder in een soort van rotsvast geloof... In, in hoe Noorwegen in elkaar zit. En het is gewoon een beetje een cliché... maar het is wel waar. Mensen zijn hier echt ongelooflijk aardig en ongelooflijk lief en ongelooflijk sociaal. En ze geloven echt dat het land zo ook moet blijven en zo in elkaar moet zitten. Ze verafschuwen de politiestaat. Ze houden helemaal niet van dingen als camera toezicht, extra bewaking. En ik was bijvoorbeeld vandaag in het parlementsgebouw van, van Noorwegen. Mm -hmm. En daar kun je eigenlijk min of meer zo naar binnen lopen. Daar zit een soort van suppoost uh, als in een museum die, die daar wel eventjes checkt of je aangemeld bent. Maar dat is dan ook alles. En ik liep door dat gebouw in mijn eentje. Ik kon de grote vergaderzaal in. En ik vroeg dat aan, aan een parlementariër. Zo van, zijn jullie niet, niet bang? Moet ja. ik niet bewaakt worden? En zij zei nee, dat doen we bewust niet. Want dit is Noorwegen. Je kon bij ons altijd al zo het parlement inlopen. Want dat vinden wij belangrijk. En dus dat houden we zo. En wat mij, ja, noem het emotioneert... wat mij het meest emotioneert op dit moment... is dat ze ondanks die heftigheid... gewoon daar aan vast blijven houden. En dat vind ik echt ja. mooi om te zien. Maar ze, aan de andere kant zijn ze natuurlijk ook wel woelend op, ik... Tuurlijk zijn ze woedend, tuurlijk zijn ze woedend. En ze zijn verbijsterd en ze vragen zich af hoe het kan... dat iemand zo lang aan zo'n bizar plan kon werken... en ze dat niet in de gaten hadden. En ze vragen zich ook wel af of ze niet wat meer... over de multiculturele samenleving hier met elkaar moeten discussiëren. Maar als je daarna vraagt, dan merk je dat dat toch nog... hier in dit land een heel moeilijk, moeilijk bespreekbaar onderwerp is. Weet je, ze hebben 20% van de mensen gestemd op een partij... die je nou ja, heel erg rechts kan noemen, in elk geval een flinke anti-immigratiepartij, uh, maar daarover praten dat is echt not done en die partij die wordt ook helemaal genegeerd en langzaam beginnen mensen zich wel af te vragen of dat nou een goed idee is ja. of je dat soort emoties die leven echt zo onder het tapijt moet ja. vegen. Nou, ja, ik denk dat het antwoord daarop eigenlijk ja de vraag stellen is het antwoord ja. geven. Even nog, um, jij hebt mensen gesproken van de arbeiderspartij hè, vandaag. Was, ja, ja wat ik zei was vandaag niet? in dat parlement uh, waar zij waren. Nou ja, je kijk, je moet je voorstellen dat, dat eiland waar ze op op, waren, op waar het gebeurd is. Het is dat dat eiland is eigendom van de Arbeiderspartij. En iedereen is daar wel eens geweest. Want daar worden alle lezingen gegeven. En dat jeugdkamp dat is echt een ding. Als je op je achttiende uh, geen vriendje of vriendinnetje hebt. Dan ga je als je in die partij zit naar dat jeugdkamp. En dan komt het wel goed. Dat betekent echt op heel veel vlakken heel veel voor die mensen en voor die partij. Dus die mensen waren ongelooflijk aangedaan. Ik bedoel als je ergens uh, meer tranen hebt gezien dan daar op dat eiland. Was het wel vandaag in dat parlementsgebouw. Maar ook daar weer toch dat rotsvaste ja, vertrouwen in hoe Noorwegen in elkaar zegt te zitten. Namelijk, we laten ons niet uit het veld slaan. Dit is hoe wij in elkaar zitten. Wij ja. willen die open maatschappij behouden. Ja, wat ze daar natuurlijk ook doen is zeggen van, onze politiek is een politiek uh, die opkomt voor migranten. Die zegt dat er nog veel meer ruimte in dit land is voor migranten. Dus laat ze maar komen. Dus ze gaan ook de strijd aan met die ideologie van, van, van Breivik. Goed, Jeroen Wollaars dus over vandaag. Uh, dankjewel Jeroen vanuit Oslo. Graag gedaan. Ja, en zometeen hebben wij het over Prince. Die gaf natuurlijk gisteren een uh, verrassingsconcert in de Melkweg. Job de Wit was erbij, stond helemaal vooraan. En dat hoor je zometeen hoe dat was. Chance's girlfriend came across a needle and soon she did the same. At home now 70 year old I for the bed. Fly, neighbors just shine at home. But if a night falls and a bomb falls, will everybody see the dawn? Time. Of the times. Dit is Radio 1, BNM Today. Ja, en die prins die gaf dus gisteravond een verrassingsconcert in de Melkweg. Eigenlijk zou hij in Oslo spelen, maar ja, vanwege het bloedbad daar ging dat natuurlijk niet door. En besloot hij uh, wat eerder naar Amsterdam te komen, want morgen geeft hij een groot concert in Ahoy. En een van de gelukkigen die erbij was gisteren is Job de Wit. Goedenavond. Hi, hallo. Muziekjournalist. Um, vanavond is er overigens weer een concert. Ga je daar trouwens weer naartoe? Nee, ik ga niet nog een keer uh, 100 euro daarvoor neerleggen, maar ik ben heel blij dat ik gegaan was. Even. Ja, nee, want als had je nu ook wel in de rij moeten staan, hè? want het is, uh, je kan natuurlijk niet reserveren, je moet aan de deur een kaartje kopen, en um, dat is hoe het ging. Ik kan me als eerste even toch voorstellen dat het een beetje een raar gevoel is. Dan ga je naar een concert van Prince. Ik zou niet liever willen, maar hij staat er wel omdat hij in Oslo niet kan optreden vanwege het bloedbad. Of had ja, je daar niet zo langs hij... van? Nee, hij, die man, hij is muzikant, dit is wat hij doet. Hij had een avond vrij, hij had zin om te spelen. Uh, ja. nee, maar voor jezelf ook, dan sta je uit de feesten, terwijl de reden dat hij daar is, is natuurlijk heel vervelend. Ja, maar als je zo gaat redeneren... <laughs> ja. Laat, laten we het hebben over hoe het was. Jij stond helemaal vooraan, hè, geloof ik. Je kon hem bijna aanraken. Ja, het was echt heel, heel onwerkelijk, vond ik. ik. Ik kwam er heel snel achter... Uh, dat hij s'avonds in de Melkweg zou spelen. Ik heb meteen mijn jas aangetrokken en op de fiets gesprongen en naar de Melkweg uh, gereden. En toen uh, stond een broertje en zijn vriendin stond daar en uh, nog iemand stond daar. En ik was nummer vier, dus we stonden echt helemaal vooraan in de rij. We moesten nog een paar uur wachten tot ze naar binnen komt. Maar ja, om als eerste dan de zaal binnen te lopen en dan helemaal vooraan bij het hek te kunnen staan. Dat Prince, een van de grootste grootheden uit de popgeschiedenis, dan echt helemaal vlak voor je staat. Dat is wel echt een hele bijzondere ervaring. En hoe was het? Ja, net wat ik zeg, het is, is prins. He? En, en dat is zo dat hij al dertig al jaar is, hij een, een, een wereldster. En, um, en niet zomaar, het is een fenomenale muzikant, gitarist, uh, performer. En dan om daar met je neus zo dicht bovenop, bovenop te staan. En dan natuurlijk ook nog een uur het wachten van tevoren. Dat het heigere gedoe doet dat, doodom, hey, dat, ja. dat hele, Die hele hype maakt alleen nog maar, nog maar, nog maar spectaculairder natuurlijk. Ja. En hij zong nog ook ja, nog een iets speciaals voor is. Amy Winehouse, hè? Ja, hij heeft ook nog een eerpertoontje e aan een Amy Winehouse gedaan. Dat wil zeggen, uh, uh, de gitariste van zijn band die uh, zong een nummer van Amy Winehouse, Love is a Losing Game. En Prince speelde er ook een hele mooie gitaarsolo ook in. En na afloop zei hij, rest in peace, Amy. En uh, ja, dat was wel even een mooi momentje voor me. Mm. En voor de rest niet zoveel hits, maar het gaat om uh, vooral lekker veel spelen, ook veel covers, geloof ik. Ja, ja, ik denk als je de hits van Prince wil horen, dat je een grotere kans maakt om, als je gewoon naar een echt concert van hem gaat, zeg maar, zoals in Ahoy morgen, um, nu weet je met Prince nooit wat hij gaat spelen, dus voor uh, hoe het vanavond uh, gaat, dat kan ook weer heel anders zijn dan gisteren, gisteren hebben we maar twee hits gehoord of zo. ik vond het zelf niet echt een bezwaar, Het is natuurlijk wel leuk om misschien wat meer te, daarvan gehoord te hebben, maar ik vond het op zich geen bezwaar, want... Je krijgt wel fenomenale muziek. Twee uur lang achter elkaar voor je kiezen. Ja, en het mooie dus heb, is, hij, ja. hij staat daar eigenlijk om te oefenen. En hij denkt, ja, een dag niet, ge, niet gespeeld is, een dag niet geleefd. En ik, ik wil gewoon nou, spelen, ik moet oefenen. Hij, is, hij verdient natuurlijk ook een leuk uh, geldbedrag. Hè? Want uh, hm. 1500 mensen betalen 100 euro. 150.000 euro. Cash in, het, cash in het handje. Twee avonden achter elkaar. Drie ton. Ja, dat is ook niet mis. Dat is niet mis, hoor. Ja. Ik benijt je, op de Wit. <laughs> maar ja... Ach, presenteren op de radio is ook heel leuk. Anders had ik nu ook in de rij gestaan. Ik had er graag 100 euro voor over gehad. Dankjewel, Job. En geniet er nog even na van. Doeg. Doei. BNN Today presenteert... De Schippers van BNN. Drie weken lang varen Luc en Frank als de schippers van BNN door heel Nederland. Een week zijn ze inmiddels onderweg. En eh, even checken of ze überhaupt nog leven door natuurlijk het bizar slechte weer van dit weekend. Luc, ik, Ink. Schip, ahoy. Hallo. Hallo. <laughs> ahoy, moet jij dan zeggen. Staat, oh ja, ahoy. Staat in mijn draaiboek. Ja. Hoe is het, na <laughs> nou, dit ellendige weekend? Ja, ah, wel goed eigenlijk. Het is, een, het is nu uh, wel prima. En het was dit weekend wel echt, het is gewoon echt de slechtste dag. En we waren ook allebei een beetje, een beetje verkouden. En gisteren hadden we gegeten in Almere. En dat klinkt leuker dan dat het is. Dus uh, we lagen er een beetje af. En we waren ook nog moe, want we hebben een nachtshow gehad op zondagochtend van 4 tot 7. Maar ja. uh, nu uh, zijn, we er heel, zijn we helemaal back in business. En dan krijgen jullie natuurlijk elke keer een opdracht van mij. Uh, en dat moesten jullie. Dat gaan we, die gaan we zo meteen laten horen. Maar hoe ging dat? Ja, nou ja, ja, ja, ja God, ja. het staat dus 2-1 uh, voor Frank, stond het. En uh, ik moest een, uh, Frank moest deze keer een foto regelen in klederdracht. En hij dacht van nou dat ga, komt wel goed. Omdat jullie in Spakenburg goed, uh, waren hè? natuurlijk. Daarom. Precies ja. en Spakenburg is ja. zo'n klederdag erop. Dus ja. Frank dacht nou dat komt wel goed. En dan, ik vroeg het de volgende dag op zaterdag. Want we bleven er licht. Ja dat komt wel goed joh. Nee dat komt wel goed. En toen gingen we de kroeg heen. En zei nee dat komt wel goed. En uh, <lacht> uiteindelijk wilde ik het op zondag gaan regelen. <lacht> en dat lukte natuurlijk niet hè. Zondagmiddag. Uurtje of twee. Ik kom het bakken uit de hemel, nu. Verschrikkelijk. Het is echt verschrikkelijk. Het is troosteloos. En we zaten een beetje te simpel op de boot en opeens schoot mij de opdracht binnen die ja. ik van wij had gekregen. Ja, ik heb ik natuurlijk expres niet genoemd in de hele week. Hier in Spakenburg. En dan heb je het museum Spakenburg. En daar stond dat je dus uh, op de foto kon in een traditionele klederdracht. Leuk. Ja. Dus uh, zal ik maar even aankloppen of je ja. wat is? Volk! Ik denk dat hij dicht is, Frank. <laughs> nee. Ja, zeker wel. Hallo? Heb ik verkeerd gegokt? Ik denk dat je verkeerd hebt gegokt. <laughs> Want jij gokte van dat doek me nog wel eventjes. Ja, ik denk, ach. Spakenburg, toeristisch dorp. Dat is uh, 24 ja. uur 7, uh, up and running. Maar ja. Betekent dit nou dat ik het uh, trieste afgang? Ik dat de dag dat... nog triester ja, wordt voor mij? Dus het was al heel triest en het, het zou zomaar heel triest kunnen blijven. Ja. Dan blijft het 2-1. Ik voel aan mijn water dat Frank de Ennie slecht van deze opdrachten gaat worden. Net niet winnen, denk ik. Uh, toen gingen we dus, uh, of ja, gisteren was het dus slecht weer. En, en, en wij wisten dus eigenlijk niet helemaal of we wel konden varen. En hebben we hebben een beetje wel gevraagd en zo. En uh, uiteindelijk gingen we toch. De Regen komt er met bakken tegelijk naar beneden. Hier Frank, ik heb een handdoek voor je. Heel Niet met vieze voeten naar binnen.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 Nou, gewoon op instinct gaan hè, dat is altijd het beste in dit geval. We gingen toch de eerste 300 meter, dat ging eigenlijk best oké. Okay. Alleen toen kwamen we op Facebook een klein berichtje tegen. Luc, we varen nu van uh, Spakenburg naar Almere. Ja. Ik lees op internet dat er een, een scoutingsboot is omgeslagen op het Gooimeer. Oké. Okay. En wij moeten over het Gooimeer. Ja. Hier staat, door het slechte weer is zonnig op het Gooimeer een scoutingsboot met kinderen omgeslagen. Ze waren met vier boten onder begeleiding aan het varen toen door de harde wind een van de boten omsloeg. Wow. Dezelfde zelfs reddingsboten kwamen eraan te pas. En in de haven van Almere, waar wij zo meteen aanleggen... stonden ambulances klaar om de onderkoelde kinderen. Vandaag? Ja, vandaag om acht over één. En het is nu drie uur. Wauw. Maar ja, de scouting hebben toch van die kleine... Van die kleine bootjes. Ja. kom goed, kom goed. Nou ja, dat kwam ook goed. Die scoutingpiepers, die konden dus gewoon niet varen. Dat was wel duidelijk. Alleen, toen wij dus een bochtje pakken... op een gegeven moment vaar je dan rechtdoor. En dan moet je dus de haven in naar rechts... En nou, dan krijg je dus ineens die wind die je van achter hebt, die krijg je ineens opzij. En toen kwamen ook wij in zwaar weer terecht. Wat gebeurt er Frank? Wij slaan rechtsaf om naar de haven van Almere te gaan. Maar het waait echt vreselijk. En alles gaat om. <lacht> Dat is echt niet normaal. Het is echt een schommel. Maar zijn we er wel? Kun je even kijken? Moeten we hier erin? Want dan hebben we ja, wel. Ja, ja, hier moeten we erin. Achtertijden Dat ging even heftig. Dit hebben wij nog niet meegemaakt. Ik dacht dat we wel wat beter hadden gemaakt. Maar dit is, uh, slaat los. Er ligt alles nog recht. Ja, ik denk te... dat de kastjes wel zijn omgelazen. Ja, val mee. Wat voor hoor ik dan? Ja, dat is die zakantuin. Je wordt helemaal naar links geblazen. Kijk maar. Moet ik hier echter in? Ja. Jezus. Is dat er... Oh shit, We zijn ook we binnen zijn. Dat is ook te hoor. Veiligde avonding, geloof ik lang. Ja. Goed gedaan, schipper. Dankjewel je jongen. Oké okay, Frank, nu wil ik het wel even weten. Bang of niet bang? Ik was wel, het was voor het eerst dat we echt zulke golf hadden, dus ik was wel een beetje bang. Ik zag je een beetje pips En ja, Daarom vond ik die complimentje aan het eind ook echt een heel fijn. Ja, je had hem verdiend. Ja, ik had ook de roer goed vast, dus het ging goed. Ja, goed, heel goed. En, en, ja, maar... Het is geen zeilboot, jongens. Ja, helemaal maar hallo, uh, je zit dan op die boot en juist een motorboot valt heel veel wind waar je dus niks meer kan. Dat is allemaal al verloren oh. wind en uh, ja, ah. dan krijg je, ja, hij vangt wel heel veel wind hoor. Kom maar anders lekker zelf een keertje mee varen, uh, Ik moet in die studio zitten, iemand moet oh, het ja. doen. doen ja.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 Je rechterbeen zit er nu half in. Oh, dat gaat goed, dat gaat goed. Dit normaal gesproken moet het dus echt wel in een, in een, in een minuutje kunnen eigenlijk. Ja, ja, ja. Want dit normaal, uh... normaal waren we al bij haar <laughs> Ja, ja hè? <he? laughs> Zaten wij hier nog te klunsen in onze park. Ja. Moet je helpen? Oh, de rits goed dicht. Goed oh, jongens, zijn nou, we hebben niet alles uit. Een beetje haast, hè? Zo. Even nog naar de kraag goed. Ik voel me net een mummy. Je ziet er wel eens een mummy? Ja, en de KNRM, dat is dus de reddingsmaatschappij, dat begrijp je. En juist uitgerekend, het moment dat wij op het water gingen, gebeurde er dus echt helemaal niks. Echt helemaal niks. Maar goed, toen gingen we wel een beetje klieren. Water, Frank, bootje, nou dat werd dus het water in. Wat deed je nou? Ik heb uh, ons ingemeld uh, bij het kustelcentrum om ervoor uh, te zorgen dat wij... Uh,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 Ik uh, word eruit gegooid. <laughs> je zit in een pak en uh, ja, je bent een beetje aan het oulen eigenlijk, hè, wat dat betreft. Ja, het in lijkt alsof ik ga duiken, zo'n ja. houding heb het. En je moet, hij moet achter ze voren vallen? Ja, als hij er klaar voor is, dan uh, laat is hij zich uit overvallen. En dan uh, het pak geeft het bedrijfvermogen weer naar boven. Oké, okay. nou. Gewoon achterover vallen. Sterkte, jongen. Ja, uh, probeer het maar. Hoitjes. <lacht> ah! daar gaan we. Het is, stelt Frank zich enorm aan. Ah, kom op, jongen. Hello! Wat Frank met een soort haak. Ik heb een haak geslagen? Ja, <laughs> zo'n vis. Ik wel op. Wat gaan jullie doen nu? Nu gaan we het. Uh, we gaan in het net klaarmaken. Ja. En dan. Uh, nee, daar, kunnen we de, daar kunnen we de persoon uh, inscheppen en dan. Uh, dan kunnen we hem zo horizontaal uh, trekken we hem, uh, binnenboord. Dus met een haak en een net en dan taken we hem zo binnen. Ja. En dan gaat hier iemand die hangt dan half over de boot heen. En Frank wordt hier nu in het net. Gaat hij goed Frank? Ja! ja je... oh. En dan wordt ons zadientje binnengetrokken. Ja. Nou, het is grootste vis die ik ooit had gevangen. <laughs> Twee meter tien bij elkaar, super vet. <laughs> en uh, nou, toen mocht ik hem natuurlijk ook nog even, maar ik, ik nam dat natuurlijk als een man. Dat snap je. Wat aan, Dat dus, uh,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 Haha, lekker boy. Hey. Ja, dat was leuk. Ik vond het wel leuk hoor, lekker in het water dobberen en zo. En we hebben nog even een round upje voor je, want we hebben dus een hoofdstootlijstje willen meen. Ja? Eh, omdat het is behoorlijk laag in het bootje. Ja. ja. En, en we zijn natuurlijk twee, twee lange jongens en de stand was 1814 voor Frank en dan zijn dit de stoten van het weekend. Oh god. Ja ja. <lacht> <lacht> <lacht> Meneer, hou het nou eens op, Het Kleine klotenbootje. Auw! Fuck it! Huppakee, huppakee, huppakee, huppakee. Dat is Franks liedje, huppakee. huppakee. Geen idee waar dat gedaan. Ja, kon. Echt net gek wat je. Maar van... Frank is serieus, twee meter, toch? Dus die, die, ja, ja, ja is lange, lange, twee meter vijf, geloof ik, Frank. Ja, gewoon van... is... naak. een naak. Ja, dus uh, ja, twintig nou, veertig ja, voor Frank nu. Goed, maar wat pas echt belangrijk is natuurlijk, heren, is de stand bij de opdrachten. En daar staat het 2-1 voor Frank. Luc, ja, jij bent uh, aan de bak. Ja. En je weet het, zeg het nog maar een keer, serieus, degene die verliest de minste opdrachten... straks heeft gehaald, wordt gekiel haalt, letterlijk. -like. Ja. Yep. Um, wat wij misten is uh, toch een beetje de seks. Uh, dus we hebben een leuke opdracht voor jullie bedacht. Luc, organiseer een bol met 15 meiden op de boot. Nou, al je eitje zou ik zeggen. Dat lijkt me ook. Weet je wel voor, wat voor player ik ben, Willemijn? <laughs> je zit toch naast me? Dat betekent toch dat het geen opdracht is? Ik zit naast jou bij BNN en. Dat ik ga voor twintig, voor... Willemijn. Ja. Ik ga voor twintig. Je gaat voor 20. 20 Zeker. Twintig meiden op een boot. Kom op. Uh, heel veel sterkte, succes. Ja. Zet Frank in als de joker, letterlijk. Ja, <laughs> natuurlijk. <Dan> komt <laughs> ja. het goed. Oké. Okay. Dankjewel, jongens. Succes Doei. morgen. De Fotos Doei. vind je trouwens uh, facebook.com/slash de schippers van BNN en ook uh, alle reportages van.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 De wereld draait door, die twee knappe zusjes. Soldiers down on me. Dit is Radio 1. BNN Today. De uitzending zit er bijna op. We hebben nog een paar laatste woorden. Als eerste de burgemeester van Groningen, Peter Ewinkel. Wie al jong in politiek is geïnteresseerd... komt op de plekken zoals het Noorse eiland. Zo kwam ik op Schiemelenkoog en sliepen we op stapelbedden. Overdag hadden we lange discussies over hoe we de wereld dachten te verbeteren hadden we maar in één opzicht gelijk gehad. Dat het moorden door halve garen niet meer zou voorkomen. Helaas ondervonden vrijdag de jonge politici van deze tijd... dat we geen gelijk hebben gekregen. En dan Olympisch gaskampioen Mark Tuitert. Ik uh, ben inmiddels net terug uit Inzo met ontzettend zere benen. We hebben keihard getraind, veel praatst. Ik kom net terug van een afspraak waarin ik uh, samen met een uh, bedrijf gepraat heb over het ontwikkelen van een hele gave sportbril. Daar heb ik zelf al aardig wat werk aan verricht en uh, dat ziet er leuk uit. Ik heb de eerste demo-modellen gezien. Het gaat nog een jaar duren waarschijnlijk, maar het wordt heel erg leuk en heel gaaf. En dan als laatste topontwerper Hans Ubink. Zo, dat was de maandag. En de week is begonnen. We zullen het weten ook. Eén doden in Londen, Amy Winehouse, hoe Tientallen doden in Noorwegen, door een waanzinnige. Duizenden doden in Afrika. En wie weet hoeveel doden in de toekomst door het kappen van het regenwoud... wat weer extra mag in Brazilië. Of hersendoden, door het kappen in cultuur en onderwijs hier in Nederland. Je eigen problemen worden wel heel erg nietig. Er, dus daar heb ik het even niet over. Dat was een meer BNN Today voor vandaag. Morgen zijn wij er niet, dan is er voetbal. Dus wij zijn er woensdag weer. Meer info op bnn of kijk even naar onze Facebook: facebook.com/BNN2. Zometeen langs de lijn met Ronald van der Geer. Veel plezier. B -N -N. Goedenavond, luisteraars in de huiskamer.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 Van alle kanten.